Casper Meijer met het NOS Journaal. Het invoeren van het 2G of 3G toegangsbeleid... heeft op dit moment nauwelijks effect op het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht. Als alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn... toegang krijgen tot openbare plekken... neemt het reproductiegetal maar met een kleine 10% af. Dat het coronabewijs minder effectief is geworden... komt vooral doordat de effectiviteit van de vaccins is afgenomen... Een 1G-beleid waarbij iedereen getest moet worden... zou een stuk effectiever zijn volgens de onderzoekers. In de zoektocht naar de vierjarige Belgische jongen... die sinds woensdag vermist was, is in Zeeland een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste kleuter gaat. De jongen was vorige week voor het laatst gezien... in het bijzijn van een 34-jarige Belg. Die man werd vanmiddag aangehouden in Merenkerk in de provincie Utrecht. Het jongetje werd toen niet gevonden... waarna een Amber Alert werd verspreid. De verdachte is een vriend van de familie die vaker op de jongen en zijn zusje paste. De man is eerder veroordeeld tot 10 jaar zelf voor de fatale mishandeling van een jongen van 2. En in 2018 kwam hij vrij. Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet deze week nog duidelijkheid geeft aan de horeca- en cultuursector over de coronaregels. Op de laatste persconferentie werd bekendgemaakt... dat er pas volgende week dinsdag wordt gekeken naar eventuele heropeningen. Maar de 25 burgemeesters en het beraad vinden dat niet snel genoeg. Daarnaast wil het veiligheidsberaad dat het kabinet nogmaals de coronaregels benadrukt. De burgemeesters zijn niet te spreken over een aantal horecazaken... die de afgelopen dagen tegen de regels in toch de deuren openden. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. In het westen kan dat zeer dichte mist zijn. Het koelt af tot iets boven het vriespunt... Komende dag, vooral in het noordwesten, grijs. Dan blijft de temperatuur steken op 4 graden. Elders wordt het een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Zulke maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Stamford. bij het tweede uur van Play It Loud... dat vanavond volledig in het teken staat... van de werelds grootste en bekendste heavy metal band Iron Maiden... en hun 15 beste nummers. Op nummer 8 hoorde je de heerlijke meezinger Run To The Hills. Zodra je de titel van het nummer hoort... begin je eigenlijk al meteen in je hoofd mee te zingen. We vinden deze klassieker op het eveneens klassieke Iron Maiden-album... The Number Of The Beast uit 1982... en verscheen als eerste single. Tevens was dit de eerste single met Bruce Dickinson als zanger... We horen straks nog een notering van dit album. Run to the Hills vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de inboorlingen van de Cree-stam en van de Europese kolonisten die naar Noord-Amerika afreizen... om de boel te veroveren en tegen de inboorlingen te vechten. Run to the Hills was de eerste top 10-hit van de band in het Verenigd Koninkrijk. Door naar de nummer 7 van deze lijst, wat afkomstig is van het gelijknamige album Fear of the Dark uit 1992. Het is het negende studioalbum van Iron Maiden en was het laatste album met Bruce Dickinson tot zijn terugkeer in 1999 en de opname van Brave New World uit 2000. Fear of the Dark werd niet als single uitgegeven, maar was altijd wel veel een gespeeld nummer tijdens concerten. Het gaat over bang zijn in het donker, met name in de nacht. Volgens Dickinson heeft Steve Harris het nummer geschreven omdat hij ook daadwerkelijk bang is in het donker. Sinds 2015 staat dit nummer in de top 2000 van Radio 2. En de hoogste notering was in 2017, toen het op 168 stond. Je hoort hem nu, Fear of the Dark, op nummer 7 in de lijst. Daarna hoor je de nummer 6, afkomstig van het album Seven Son of the Seven Son. Daar hebben we hem weer. Maar welke dat is, dat hoor je zo op nummer 6. De single The Evil That Man Do. Dat als tweede single verscheen van het album Seven Son of the Seven Son uit 1988. Hij verscheen op 1 augustus van dat jaar. Op mijn verjaardag dus. Het nummer piekte op plaats 37 in de Nederlandse top 40 en verliet na vier weken weer de lijst. Hier staat hij op nummer 6 vanwege het heerlijke meezinggehalte, de vette gitaris en de prima verhaalvertelling van Bruce Dickerson. We zijn alweer aanbeland bij de top 5 van deze lijst. Tot hier was het lastig deze lijst samen te stellen, maar de top 5 was gelukkig een stuk makkelijker. Er zijn ook zoveel goede songs om uit te kiezen. Op de vijfde plaats vinden we de geweldige albumopener van Slave. Het nummer heeft alles: een gesterke intro, goede gitaris, sterke teksten, zang, solo's, een refrein en een pakkende melodie. Er is geen beter begin van een Iron Maiden album. Ik heb het natuurlijk over Aces High. Het verscheen als tweede single van het album en het gaat over Britse RAF piloten of RAF piloten die vechten tegen de Duitse Luftwaffe tijdens de Battle of Britain in 1940. Wat het eerste gevecht was waar enkel vliegtuigen werden gebruikt. Het is het populairste Iron Maiden nummer en wordt, wanneer het live wordt gespeeld, altijd vooraf gegaan... door Winston Churchill's bekende redenvoering We Shall Fight on the Beaches. Je hoort hem nu op nummer 5 Aansluitend draai ik de tweede single van Peace of Mind op nummer 4. afkomstig van het album Peace of Mind... en is wellicht het eerste nummer dat je noemt... als je de titel van het album hoort. De basis hiervoor is het gedicht The Charge of the Light Brigade... uit 1854 en is geschreven door bassist Steve Harris. We zijn onderhand benieuwd geworden naar de top drie... dus gauw door naar de laatste drie beste nummers... van deze legendarische band... Dit nummer is wellicht het meest bekend bij de fans. En zelfs bij de mensen die weinig nummers van deze band kennen. Het is de titeltrack van een duivelse album uit 1982 en terecht hoog genoteerd in deze lijst. Het was de tweede single van dit album en voor Dickinson het eerste album waar hij op zong. Voor drummer Cliff Burr was dit het laatste album. Hij werd vervangen door Nico McBrain nadat hij werd ontslagen. De uh, number of the beast, waar ik het over heb, refereert naar 666, het nummer van de duivel. Je gaat hem nu horen. Je hoort me pas over ruim 18 minuten weer, want op nummer 2 staat het eenalangste medenummer ooit gemaakt, dat maar liefst 13 minuten duurt. Je hoort hem hierna in zijn geheel, alleen bij Play It Loud. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. It's number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 What I saw in my old dreams Were the reflections of mine Tien minuten lange The Rime of the Ancient Mariner... wat het ene langste Iron Maiden-nummer is. Het langste nummer tot op heden is het 18 minuten durende Empire of the Clouds. Die staat op het laatste en zestiende album. Oh nee, niet op het laatste, de ene laatste, sorry. The Book of Souls, want het laatste album is natuurlijk vorig jaar verschenen. Het nummer en meesterwerk The Rime of the Ancient Mariner... is gebaseerd op het gedicht van Samuel Taylor Coleridge... en bevat een van de vetste en strakste riffs ooit van de band... Het spoken word gedeelte is een van de meest atmosferische en engst geschreven stukken uit hun geschiedenis. Kortom, een welverdiende tweede plaats. Maar er kan er maar één de beste zijn. En dat is onbetwist het volgende nummer. Het wordt gezien als een van de beste heavy metal nummers ooit gemaakt. En de meest kenmerkendste nummer van de band. We vinden hem op The Number of the Beast album en wordt vrijwel altijd live vertolkt sinds de release van het album. De titel van dit lied is onderdeel van het gebed van God. Nu weten jullie vast over welk nummer ik het heb. Hallowed be thy name staat terecht op nummer 1 in de lijst van beste Iron Maiden songs. En jullie horen hem nu. Dit was het weer voor mij van vanavond. Ik heb straks direct nog wel een bonusnummertje voor jullie... Dus maar welke dat is, dat gaan jullie daarna horen. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond. En ik dank jullie hartelijk voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een ander vet thema op de vaste tijd en zender. Ik wens jullie een hele goede nachtrust toe en tot volgende week. Maar eerst nog even hello at be name en een bonusnummer. Genieten.